Het weer, vanochtend grijs en lokaal mist. In de middag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Lingelo Stoom. Goedemorgen, u luistert daar nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag dat net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Met vandaag, woensdag 14 november, een meldpunt voor kruimelcontracten. Spanje staakt wederom tegen de bezuinigingen. En ook bespreken we het debat vanwege het regeerakkoord uitgebreid in het komende uur. Wilt u reageren op deze uitzending? Bel dan naar ons. Dat kan op het gratis telefoonnummer 0800-1121. Schroom niet 0800-1121. Of Twitter met de hashtag WNLNacht. Sony komt vandaag met iets nieuws op het gamegebied, namelijk het Wonderboek. Met een Wonderboek kan je een boek tot leven wekken op een televisiescherm. Het eerste boek voor dit speeltje heet Book of Spells en komt uit handen van niemand minder dan Harry Potter schrijfster JK Rowling. Onze gamesvrienden van XGN hebben het spel gespeeld. Rox van der Helm brengt ons op de hoogte. Rox, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gebruik Hallo. je zo'n zo Wonderboek? Ja, nou dat gaat op een uh, hele bijzondere uh, nieuwe manier. Uh, mensen die een uh, Playstation 3 in huis hebben, want daar is het spel voor, mm. die uh, hebben een uh, cameraatje, dat heet een PSI, en een bewegingsgevoelige uh, controller in de handen met zo'n bekende bol, misschien dat je het kent, de Move Controller. En uh, ja, dat samen met elkaar uh, en de game die je zelf koopt, wat in de vorm van een boek is, uh, op die manier kun je het spelen. En, uh, wat de bedoeling is, is dat je op de grond gaat zitten met dat boek wat je dus koopt. Ja. En uh, die camera die registreert jou als speler uh, met dat boek. En dat komt dan eigenlijk allemaal tot leven op het scherm. Maar je, je speelt een boek? Ja, eigenlijk wel. <laughs> nou ja, wat je, uh, kijk dat boek... Dat, uh, dat, ja, dat is niet zo bijzonder als je het gewoon voor je hebt. Het is gewoon blauw en een beetje karton. Alleen uh, op je scherm wordt het dan een, een perkamentboek. En wat je gaat leren is uh, alle toverspreuken uit dat boek. Dus je bent eigenlijk een soort van tovenaarsleerling... Uh, waarbij die spreuken helemaal tot leven komen. Ja, dit is een soort van, van, van Hogwarts-cursus, maar dan voor thuis. Een soort van, van LOI, NTI, hoe heet het allemaal, uh, cursus. Maar, maar dan kun je thuis gewoon lekker te Ja, dan een beetje op een leuke manier natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, ja, het is heel erg leuk voor kinderen. Normaal gesproken, uh, kijk bij Harry Potter, dan, dan ja, doe je dat op een uh, passieve manier. Je leest uh, de boeken of je kijkt de films. En uh, nu krijgen kinderen echt het gevoel alsof ze onderdeel uitmaken van ja, een fantasiewereld... waarbij ze echt zelf actief mogen meedoen. Maar hoe moet ik dat precies voor me zien? Ik ga op de grond zitten, maar hoe kan ik dan meegenomen worden in een boek? Moet ik niet gaan lopen of zo? Nee, je kunt gewoon blijven, blijven zitten. Uh, ja, ik wil niet met te, te veel termgamen uh, smijten, maar ja, het heet uh, Augmented Reality. Uh, dat boek dat kent, uh, heeft allerlei patronen per bladzijde. En uh, die camera die registreert zeg maar, wat die patroontjes zijn in dat boek. Moet je zelf ook en... de bladzijden omslaan of is het wel echt een boek? Ja, je moet de bladzijden omslaan. Door de hele tijd bladzijden om te slaan kom je ook echt verder in de spreuken die je leert. Oh, dus kun je, kun je ook in één keer naar de laatste pagina, of kan dat niet? Nou, dat wil ook weer niet. Je hebt wel een beetje voortgang natuurlijk nodig, maar het is wel zo. Kijk, als je op een gegeven moment uh, iets wil overslaan, dan zal die aangeven dat je dat kan doen. En dan kun je een bladzijde overslaan, maar ja. meteen van begin naar het einde, dat wordt een beetje te gortig, natuurlijk. Ja, het is eigenlijk maar, ook eh, wel weer ideaal natuurlijk, dat, je, dat, je, uh, dat dit wellicht het eerste boek is waarbij je niet meteen op de laatste pagina kunt spieken. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, de, wat, wat is nou het, het, het leukste uit, uit deze, ja, ik noem het toch weer een game, deze specifieke game, dit, dit boek. Wat, wat, wat is nou het hoogtepunt? Nou ja, het hoogtepunt, um, ja, dat is toch dat, dat gevoel van dat je dat je actief mee mag doen. Kijk, je hebt die move controller in handen, oh wat ik trouwens helemaal vergeten te vermelden, dat verandert op je scherm in zo'n uh, toverstaf. Ja. En uh, daar mag je de hele tijd uh, mee zwiepen en allerlei, ja, allerlei uh, spreuken doen. Zoals uh, het bekende Wingardium Leviosa. Ik bedoel, ja, wie kent dat niet? Ja. Uh, ik heb dingen vergroten, verkleinen en uh, optillen. En ja, dat is natuurlijk superleuk. Ja, dit, het, is, het is het eerste boek uh, dat, dat beschikbaar is als wonderboek. Uh, technologie die natuurlijk nog in de kinderschoenen staat. Waar, waar, kan, dit, waar kan dit eindigen? Waar kan dit heen? Uh, nou, er zijn sowieso, naar mijn weten, uh, nog twee games in de planning. Dus het is wel echt het begin van, van een serie. Ja. En uh, ja, waar, waar zal het heen gaan? Ik denk als het heel succesvol is, dan, dan ja, zullen er nog meer komen natuurlijk. Het is dus in ieder geval het begin van iets meer. Nou, het begin van iets meer. Uh, wellicht sterft het een zachte dood, wellicht wordt het heel erg groot. Durf je daar, durf je daar al iets over te zeggen? Ja, dat, dat is echt, echt lastig. Een gevoel misschien? Uh, nou kijk, ik, ik denk niet dat je moet uh, uitgaan van dat het heel succesvol kan zijn voor een hele brede doelgroep. Uh, in die zin, zeg maar, uh, ja, gamers die echt achter de spellen spelen en dat soort dingen, die zullen dit niet leuk vinden. Maar uh, ja, ik denk dat het zeker wel toekomst heeft voor gewoon de wat jongere gamers. Maar en de Harry Potter natuurlijk. Arthur Japin hoeft zich in ieder geval voorlopig nog geen zorgen te maken over de verkoop van zijn boeken. Absoluut niet. Kijk, dat scheelt weer. Het wonderboek dus. Eh, Rox van der Helm, eh, hartelijk dank voor je, voor je uitleg en je toelichting. Ja, graag gedaan. Het is zeven minuten overal, over vijf. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker, Zometeen brengen we u op de hoogte van het krantenoverzicht. Alle belangrijke verhalen uit de kranten van vandaag. Maar eerst muziek. En your Own hole. Op Radio 1 u luistert naar Nu al wakker. Het is 12 minuten over vijf. Zo meteen in onze studio parlementair verslaggever Rob Goosens. We gaan vooruitblikken op het debat van vandaag. Ook gisteren was het debat. Maar vandaag gaat het debat over het regeerakkoord gewoon weer verder. Sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker. Het andere deel dat niet naar dit programma luistert ligt nog op één oor. Maar de kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door te beginnen met de Telegraaf. Het nieuwe regeerakkoord raakt iedereen in zijn pensioen... schrijft de krant van Nederland. De verlaging van het pensioenopbouwpercentage kost miljoenen Nederlanders in de toekomst honderden euro's per maand. Dat zegt vakcentrale FNV. Met name jongeren moeten erop gaan rekenen dat hun pensioen straks tientallen procenten lager uitvalt... dan de 70 procent van het middelloon waar veel mensen nog steeds van uitgaan. Dat komt door de verlaging van het gedeelte van het bruto loon dat nog belastingvrij in een aanvullend pensioen wordt gestort. Volgens FNV-pensioenbestuurder Ton Rolvink levert de maatregel de overheid nu extra geld op. Maar raakt de maatregel op lange termijn jong en oud. Als iemand bijvoorbeeld 10.000 euro per jaar een aanvullend pensioen zou opbouwen bovenop de AOW... blijft er in het nieuwe pensioensregime hooguit nog 7500 euro van over. Een vuilnisbak te vroeg bij de weg zetten, grof vuil dumpen of voetballen op plaatsen waar het echt niet kan. Een camera heeft het straks allemaal in de smiezen, schrijft Spits. Amsterdam introduceert als eerste stad in Nederland camera toezicht voor overtredingen in de openbare ruimte. Tot nu toe werden camera's alleen ingezet om misdrijven te voorkomen en criminelen op te sporen, maar dat gaat nu dus veranderen. Nieuwe mobiele camera's moeten ervoor zorgen dat plekken die te kampen hebben met overlast binnenkort, binnenkort gemakkelijker in de gaten kunnen worden gehouden. De hoofdstad wil hiermee verloedering en verslonsing van de stad tegengaan, zegt burgemeester Van der Laan. Ook in spits aandacht voor de Cybersecurity Week. Die week is hard nodig, want we blijken nog regelmatig stomme fouten te maken op onze computer. Met alle gevolgen van dien. Nederlanders beveiligen steeds vaker hun huis, maar laten digitaal de voordeur regelmatig openstaan. Het onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders niet weet uh, wat cybersecurity is... en voldoet meer dan de helft van onze paswoorden niet aan de minimumeisen. Aart Jochem van het Nationaal Cybersecurity Centrum... geeft tips om het de boeven wat moeilijker te maken... Open geen spammailtjes, open al helemaal geen bijlagen van mails waarvan je de afzender niet kent en zorg voor lange wachtwoorden die moeilijk te raden zijn. In het MD: rokers zijn slechter in het onderdrukken van onwenselijk gedrag dan niet-rokers. Tot die conclusie komt Maartje Luiten in een studie waarop ze deze maand aan de Erasmus Universiteit promoveert. Het verschil tussen rokers en niet-rokers zit hem in de voorste delen van de hersenen. Rokers verwerken de fouten die ze maken minder goed dan niet-rokers en leren er dus niks van. Ook deed Luiten onderzoek naar verstoringen in de aandacht bij rokers. Volgens haar richten zij automatisch hun aandacht op prikkels in de omgeving die met roken te maken hebben. Bijvoorbeeld een aansteker of andere rokers op straat. En dat vergroot de trek in een sigaret. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendbladen. Oproepkrachten, nulurencontracten, minmaxcontracten. Beter gezegd, de kruimelcontracten. In 2012 telt Nederland ruim 350.000 oproepkrachten... wat een derde hoger is dan in 1999. Om op te komen voor die mensen start het FNV het meldpunt kruimelcontracten. FNV-bestuurslid Kathleen Paschier. Goedemorgen. Ook goedemorgen. Waarom is het meldpunt zo hard nodig? Omdat wij steeds meer tegenkomen dat werknemers eh, ten, eigenlijk eh, afgescheept worden met te weinig uren en veel onzekerheid over uh, hun werk. En, en allerlei soorten uh, uh, contracten met uh, mooie benamingen, maar niet zulke mooie werkelijkheid. Um, en wij uh, weten ook um, dat er regels zijn die we met elkaar hebben afgesproken in de flexwet... die niet goed worden toegepast op deze mensen. Maar bovendien uh, weten mensen vaak zelf te weinig uh, van de rechten die ze hebben. Dus we willen om te beginnen zorgen dat mensen beter weten waar ze recht op hebben. Uh, dat ze ook uh, samen uh, of alleen tegen hun werkgever zeggen van... nou, ik wil gewoon een uh, beter soort contract. Ik wil meer vastigheid over mijn uren en mijn inkomen... Um, en we willen ook uh, naar buiten toe, naar de politiek toe en naar werkgevers toe uh, duidelijk maken van nou ja, zo ga je eigenlijk met mensen niet om. Nee. Mensen moeten werk hebben waar ze van kunnen leven. Ze moeten werk hebben waardoor ze buiten de bijstand kunnen blijven. En voor veel mensen is dat mm -hmm. op het ogenblik niet het geval. Nee, wat zijn de grootste misstanden die u tegenkomt? Um, dat zijn mensen die dus in de praktijk uh, zeg maar uh, de, de 15, 20, 25 uur in de week werken. Uh, maar... Uh, ...een contract hebben waar uh, nul uren boven staat. Dat is natuurlijk heel raar. Niemand is in dienst om uh, niets te werken, zou ik maar zeggen. Nee. Uh, maar dat nul uren contract dat houdt in dat de werkgever... ...eigenlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor iemand neemt. En zegt, nou, bij mij ben je nul uren in dienst. En uh, als je wel uh, uren werkt, dan word je wel voor die uren betaald. Maar ik neem geen verantwoordelijkheid ervoor dat er ook werk voor je is. Dat betekent dat mensen vaak uh, zeven dagen van de week... Uh, ...zich zitten af te vragen wanneer ze nou moeten werken. Dat staat vaak niet in verhouding tot het aantal uren waar ze voor betaald worden, uh, voortdurende onzekerheid uh, en ook eigenlijk onvoldoende, onvoldoende werk om van te leven. Uh, en wij vinden dat dat niet kan, dat dat uh, niet in uh, verhouding is. He, de, de onzekerheid van de werknemer en de manier waarop werkgevers daar gebruik van maken, dat gebeurt in de zorg, dat gebeurt in de horeca, dat hmm. gebeurt in de handel. En de winkels uh, eigenlijk uh, veel te vaak en veel te veel. Nu had het erover dat de regels uit de flexwet niet worden, goed worden toegepast. Is die, die regel van het nu-urencontract ook uh, zo een, zo'n regel die niet goed wordt toegepast? Ja, omdat eigenlijk in de flexwet uh, ge, uh, zo geregeld is dat het ook niet meer bestaat, een nu-urencontract. Want iemand die een, uh, een paar maanden heeft gewerkt, die heeft het recht op om het gemiddelde van het aantal uren wat hij werkt in dienst te zijn. Hm. Dat is een regel die mensen niet kennen. Uh, die wordt niet gehandhaafd. Uh, werkgevers, uh, doen ook net alsof ze daar niks van weten. En uh, dat betekent dat veel werknemers met een oproep of nulurencontract denken dat ze nergens recht op hebben. Is het verontrustend dat uh, 55% van de jongeren tot 25% onder zo'n flexibel contract werkt? Uh, dat is zeker verontrustend als het gaat om jongeren die van hun werk moeten leven. Kijk, er zijn natuurlijk ook scholieren en studenten die er een baantje bij hebben. Mm -hmm. Overigens hebben die vaak ook, uh, uh, hebben dat ook nodig, uh, dat inkomen uit, dat, uh, uit die bijbaan. Maar zeker voor de jongeren die van school zijn en ervan moeten bestaan... die hebben in toenemende mate een flexwebbaantje, een tijdelijk contract. Dat contract wordt nog eens verlengd en nog eens verlengd. Dan gaan ze er een paar maanden uit, mogen ze nog weer terugkomen op een tijdelijk contract. Nou, dat, zijn, dat is Als je jong bent, dan wil je wat. De eerste tijdelijke baan vind je geen probleem. Maar als je voor de derde of de vierde keer daarmee wordt afgescheept... dan vraag je je wel af... Word ik ooit nog eens serieus genomen? Kan ik ooit nog eens echt een, uh, een huis huren of uh, een gezin stichten? Dat ja. dan uh, na, zo tegen de tijd dat je 25 wordt, dan krijg je daar gewoon genoeg van. Ja, daarom dus het meldpunt Kruimelcontracten. Wat doet het meldpunt? Wij verzamelen om te beginnen de gegevens van de mensen die zich bij ons melden... De mensen die zich melden en die zeggen ik heb ook een probleem waar ik graag een antwoord of een vraag waar ik een antwoord op wil hebben of een probleem waar ik een oplossing voor zoek, die verwijzen we door naar onze bonden. Dus dat gaat dan om, stel dat je in de horeca werkt, dan verwijzen we je door naar de horecabonden werk je in, de, in een winkel, dan verwijzen we weer naar bondgenoten, werk je in de zorg, naar onze... En dan is er ook afgesproken met de bonden dat mensen daar advies krijgen. En ook gekeken wordt of er iets gedaan kan worden in het bedrijf of de sector waar ze aan het werk zijn. Dus ook niet alleen maar in hun eentje, maar kijken of er andere werknemers zijn met hetzelfde probleem waar je dat dan kan gaan aanpakken. Ja, wellicht ook nog een mooie manier om leden te werven. Wordt het meldpunt nog een beetje feestelijk geopend vandaag? Uh, nee, wij gaan vooral gewoon aan het werk. Um, en dan gaan we kijken of er ook uh, mensen zijn die het idee hebben van... nou, ik wil het beste uh, mijn verhaal kwijt en ik wil uh, dat er iets mee gebeurt. En als wij over een tijdje zien dat er zich veel mensen hebben gemeld... en dat we daar ook echt uh, iets mee hebben kunnen doen... ik denk dat het dan op dat moment uh, uh, meer uh, en breder in de markt zal worden gezet. Aan de slag dus, FNV-bestuurslid Kathleen Paschier. Dank u wel en succes ermee. Ja hoor, hartelijk dank. Goedemorgen. Vandaag krijgt het kabinet weer het vuur aan de schenen in de Tweede Kamer. Het debat van gisteren over het regeerakkoord gaat namelijk gewoon verder. Daarom dit uur aandacht voor dat debat. Daarvoor hebben we in de studio parlementair verslaggever Rob Grozens. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij zat gisteren de hele dag bij het debat. Ik kan me voorstellen een vermoeiende dag. Dat was een uh, extreem vermoeiende dag. Goed dat je er zo vroeg oh. weer, uh, weer bij, bij bent. Ja, was, was het een beetje vol te houden? Ja, het was op zich wel voor te houden. Maar het is, het is, dit soort debatten zijn extreem voorspelbaar. Je hebt te maken met een coalitie die hoe dan ook het, het kabinet wel zal steunen. Want ja, het zit er pas net. En een oppositie die dan net doet alsof ze, alsof ze alles weten. En zegt van ja, maar jullie konden toch weten dat. En dan heel kritisch is, maar uiteindelijk ook gewoon geen poot heeft om op te staan. Want de coalitie heeft een meerderheid. En krijgt het regeerakkoord toch wel door de Tweede Kamer. Ja, het ging over de regeringsverklaring. Uh, uh, uh, er is een heleboel om te doen geweest. Het heeft sowieso veel te lang geduurd voordat uiteindelijk die definitieve regeringsverklaring er kwam. Uh, als, je, als je zo naar de dag van gisteren kijkt, wat waren voor jou de belangrijkste momenten uit het uh, debat? Ja, het uh, belangrijkste moment was uiteraard Mark Rutte die, uh, die, die het debat opende. Uh, die, die heeft alvast een glimp laten horen van wat we ook vandaag zullen horen. Hij moet vandaag gaan reageren op de, uh, op de oppositie. Uh, en wat, wat dan belangrijke momenten waren, een, een uh, pijnlijke aanvaring met de voorzitter was, uh, was een belangrijk moment. En het moment waarop de oppositie de VVD eigenlijk verweet van, van ja, wat hebben jullie nou eigenlijk voor elkaar gekregen? Uh, dat, uh, dat, dat waren... Denk ik toch wel de belangrijke momenten in het ja, debat. Die pijnlijke aanvaring met, met uh, uh, Miltenburg van Miltenburg en Miltenburg. Daar komen we straks ook nog even op terug. En toch nog even terug naar uh, Mark Rutte, die inderdaad het, uh, het debat opende. Uh, ja, uh, hij heeft toch ook een, een paar woelige weken achter de rug gehad. Hoe deed hij het? Hij deed het niet slecht. Hij uh, heeft netjes zijn verhaal afgedraaid. Uh, maar ja, uh, deze, dit eerste praatje van hem, daar kon hij niet op aangevallen worden. En dit mocht hij gewoon afdraaien. Dus het zegt ook weer niet heel erg veel. Uh, maar het is wel duidelijk, en uh, in, in alles kun je merken... dat die man op dit moment gewoon niet zo lekker in zijn vel zit. Hij, uh, ja, hij heeft niet meer de flair die hij had toen hij startte met kabinet Rutte 1. En uh, daar maak ik me toch gewoon een beetje zorgen over. Maken meer mensen zich daar zorgen over? Uh, ja, dat denk ik wel. Het was uh, afgelopen maandag ook duidelijk... Uh, bij de presentatie van het uh, herziene regeerakkoord... stond hij aan de rechterkant in plaats van in het midden... terwijl je zou zeggen de premier die staat in het midden. En het zijn toch allemaal tekentjes dat hij de regie een beetje kwijt is. Hm. En uh, daarover uh, zijn, zijn meer mensen bezorgd, zeker. En zijn de belangrijkste punten nu al langsgekomen gisteren... of gaan we dat vandaag zien met Rutte's re reactie ja. eigenlijk? Uh, dat, dat wordt wel belangrijk, omdat uh, vandaag reageert hij dus op de Kamer... en uh, kan de Kamer dus ook weer daarop uh, interrumperen, zoals dat dan heet. Ja. Uh, dat, dat is belangrijk, maar uh, tegelijkertijd het hele debat is niet zo belangrijk. Het is, het is maar een toneelstukje, want het regeerakkoord komt toch wel door de Tweede Kamer. Het is Kamer. er toch al. Dus, uh, ja, en de, de zetten die de oppositie uh, wilde zetten, die, uh, die hebben we vandaag wel gezien. Dus ik verwacht niet dat het debat van... Uh, of tenminste gisteren dan, ik denk niet dat het debat van vandaag heel veel... Anders zal zijn. Het ja, kabinet van Rutte 2, uh, uh, uh, Mark Rutte uh, heeft natuurlijk de kans om in deze periode uh, toch, toch een groot staatsman te worden om toch de, de boeken in te gaan... Als, als iemand die we ons over 20, 30 jaar nog goed kunnen herinneren. Wat moet er nog gebeuren voordat hij dat voor elkaar heeft? Nou, hij moet het uh, vertrouwen van de Nederlanders weer terugkrijgen... want dat is hij echt wel helemaal kwijt. Uh, hij, uh, hij, hij is altijd geroemd om zijn leiderschap. Uh, in de afgelopen twee weken heeft hij niet laten zien... Een, een goed leider te zijn. Hij heeft de regie eerst uit handen gegeven aan Lodewijk Ascher, die een brief heeft gestuurd naar de Kamer over de koopkrachtplaatjes. Vervolgens heeft hij... Halbe Zelstra scherven laten opruimen ja. in de Tweede Kamer. En nu was het ook weer Diederik Samsom. Ook weer afgelopen maandag, maar ook gisteren. Uh, die, die, die weer scherven mocht opruimen. Uh, dus hij moet uh, weer terug in het centrum van, van de politiek. En op het moment dat hij dat op een goede manier doet... dan, uh, dan gaat hij de geschiedenisboeken in. Hij moet en... in ieder geval weer terugkomen, want hij is nu echt weggezakt. Ja, hij is zeker helemaal weggezakt. Laten we ook gaan even kijken naar de, kamervoorzitter, de nieuwe Kamervoorzitter. Er was namelijk gisteren... Uh een eigenaardige rol voor haar weggelegd aan Ouska van Miltenburg. Laten we even luisteren naar een fragment. Ja, ik, de, de, de, ik heb gevraagd u even hier wil komen. Wij hebben, we doen het per rondje. U heeft per rondje, u heeft uw kans gehad om te interrumperen. Meneer eh, Samson staat hier al een uur en hij heeft vijf minuten van zijn spreektijd gebruikt. Hij komt er vast op terug, dan geef ik opnieuw de kans. Kun je uitleggen wat hier gebeurde? Nou ja, Van Miltenburg die heeft natuurlijk als taak ervoor te zorgen... dat het debat niet al te zeer uit de hand loopt. En die taak nam ze erg serieus, maar zo serieus... dat ze op een gegeven moment aan de oppositie ging zeggen... van ja, jullie mogen nu niet meer interromperen. En nu is dat op zich gerechtvaardigd. Maar dat deed ze niet bij de twee grote verstoorders van het debat... namelijk Roemer van de SP en Pechtold van D66... maar juist bij de kleine oppositiepartijen ChristenUnie... en Partij voor de Dieren. En Waarom dat, deed ze dat wel bij hun dan? Uh, ja, waarschijnlijk omdat het een veel gemakkelijker prooi is. Je kunt moeilijker tegen een roemer of een pechtot zeggen: van, uh, hou jij nu eens even je bek. Kijk, kijk ze daar tegenop dan? Ik, uh, die, die indruk uh, die ging, uh, die, die kregen we een beetje vanaf de uh, publieke tribune. En uh, nou ja, dat, dat werd een aanvaring met de hele Kamer. waar op een gegeven moment ook roemer en pechtot zeiden dat, uh, dat Van Miltenburg aan de verkeerde kant stond. En zij uiteindelijk gered moest, moest worden door Samson. Precies, want Emiel Roemer inderdaad, die gaf ook nog een, een mooi pleidooi waarin hij aangaf, goed ik praat misschien af en toe te veel, maar er zijn ja. hier mensen die hebben ook spreektijd verdiend en dat krijgen ze niet. Heeft, heeft Van Miltenburg ook wat gedaan met die kritiek? Uh, nou, ik denk dat ze er uh, na afloop uh, zeker wel even op is teruggekomen met haar staf. Uh, want dit was gewoon niet haar finest moment in de Tweede Kamer. En het was allemaal goed bedoeld. En zij zat er ook om ervoor te zorgen dat het debat niet pas om vier uur vannacht was afgelopen. Ja. Uh, maar ja, ze, ze heeft daarin een middel gekozen dat niet door de Kamer werd gewaardeerd. En wat eigenlijk ook extreem misplaatst was. En hoe gaan we dat vandaag zien, de oppositie? Gaan ze er een schepje bovenop doen en gaat ze het moeilijk krijgen? Nee, de, de, de Kamervoorzitter die hoort het per definitie. Niet, uh, niet moeilijk te krijgen. De Kamervoorzitter is slechts een bijrol. En zij zorgt ervoor dat de klok uh, in de gaten gehouden wordt. En als ze dat vandaag op een nette manier doet, dan zullen we de oppositie ook niet gaan horen over haar rol in het debat. Wellicht moet ze toch nog eventjes uh, wat tips krijgen van, van, haar, van haar voorganger. Uh, van Miltenburg zal vandaag toch ook wel, want je zegt, ja, het wordt geen, misschien geen moeilijke dag voor haar, maar ze zal toch het roer even moeten omgooien na, na die dramatische dag van gisteren. Ja, nou ja, waarschijnlijk weet ze nu ook wel van uh, de, de de echte onruststokers waren niet Arie Slob van de ChristenUnie... en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Dus ik moet daar even wat anders op reageren. En zoals de camera al aangaf... Van, nou, dit is misschien wel een van de belangrijkste debatten van het jaar. Uh, daar, daar kunnen we in principe gewoon lang over praten. Dus als het een keer uitloopt, is het ook niet zo erg. Nou, je bent dit uur bij ons in de studio. Zometeen praten we hierover verder. Parlementair journalist Rob Goosens.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 meer afgekondigd te horen, maar ik doe het toch nog even. Eleanor Rigby hoorde u van de Beatles. Eén minuut over half zes op de vroege ochtend alweer... van deze vroege, vroege, vroege woensdag 14 november 2012. Tijd voor het Nieuwsminuutje. Met Robert Smit. In Rotterdam zijn vannacht de bewoners van een woning overvallen. Volgens de politie drongen een aantal mensen... het huis binnen van de, aan de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid. De bewoners werden bedreigd met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. Even later arresteerde de politie in de buurt twee personen. Of het weet al wat te maken heeft met de overval is nog onduidelijk. Barack Obama steunt de omstreden generaal John Allen. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis laten weten. Obama zou zeer tevreden zijn over de generaal... die bevelhebber van Amerikaanse troepen in Afghanistan is. Allen ligt onder vuur vanwege een verdachte mailwisseling met Jill Kelly... Zij staat centraal in het schandaal rondom voormalig CIA-directeur Petraeus, die een buitenechtelijke affaire had. Kelly zou de vrouw met wie Petraeus een verhouding had, meerdere malen hebben bedreigd. Het is onrustig rondom de Amerikaanse legertop, zo stapte Petraeus al op en werd een andere generaal, William Ward, gedegradeerd. Hem werd de hoogst mogelijke rang afgenomen nadat aan het licht kwam dat hij, op kosten van de overheid, luxe vakanties heeft gedeclareerd. Een adellijke diamant is bij een veiling in Genève voor een bedrag van 16,9 miljoen euro geveild. Volgens Veilingshuis Christies is er nog nooit zoveel voor een kleurloze diamant betaald. De edelsteen was ooit eigendom van de Oostenrijkse aartshertog Jozef August. De nieuwe eigenaar van de 76-karaats diamant wil anoniem blijven. Het weer met Stijn van Antwerpen. Mist en laaghangende bewolking zorgen momenteel voor een grijze start van de dag... maar vanuit het zuidoosten klaart het de komende uren flink op. Met geregeld wat zon stijgt de temperatuur vanmiddag tot een graad of 9... bij een zwakke zuidoostelijke wind. Vanavond en vannacht is er opnieuw kans op mist en nevel. Door een afnemende wind daalt de temperatuur in het binnenland tot onder het vriespunt... en aan de kust blijft het enkele graden boven 0. Morgen blijft het over de hele dag mistig en stijgt de temperatuur tot een graad of 6. De wind is zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Voor de vrijdag en het weekend lijkt de kans op buien weer wat groter te worden... en ligt de temperatuur rond een graad of 10. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. Het lijkt ook altijd alsof onze weerman tussen de wind staat met de mail om ja, zich heen. Ik dacht dat mist anders klonk, maar in ieder geval. Ook vandaag krijgt het kabinet het vuur aan de schenen gelegd in de Tweede Kamer. Het debat van gisteren over het regeerakkoord gaat namelijk gewoon weer verder. Rob Groos, parlementair journalist, is nog steeds bij ons om te praten over het debat. Vandaag gaat het dus verder. Uh, wat opvalt is dat het kabinet meer moeite lijkt te hebben met kritiek vanuit de media... dan echt vanuit de oppositie. Hoe kan dat? de nou, belangrijkste reden daarvoor is waarschijnlijk... dat de oppositie niet met, uh, met één mond spreekt. Uh, het viel me op een gegeven moment gisteren op... dat uh, de oppositiepartijen allemaal een andere insteek kiezen... om het kabinet aan te vallen. En daardoor is, t, is, is de oppositie extreem verdeeld. Dus de, de SP die kwam met een verhaal uh, over, de, over mensen die een goede baan hebben... en dan ontslagen worden en dan niet meer aan het werk komen... en extreem hard gepakt worden door dit kabinet, volgens de SP. Uh, D66 had het over de gebroken kiezingsbeloftes. Uh, de CDA sneerde dat, uh, dat de VVD helemaal niks heeft gekregen in ruil voor uh, alle offers die ze aan de PvdA heeft gebracht. En omdat al die verschillende partijen uh, zo'n verschillende insteken kozen, was het voor, de, voor PvdA en VVD extreem gemakkelijk om daarop te reageren. Maar waarom praten ze niet vanuit één oppositieleider? Waarom, waarom scharen ze zich niet achter elkaar? Nou, het zou ermee te maken kunnen hebben dat Geert Wilders oppositieleider is. En uh, het is toch wat lastig voor een D66 om te zeggen tegen Geert Wilders van nou weet je wat we gaan met een gezamenlijk verhaal komen ga jij maar namens ons en namens onze kiezer uh, vertellen wat, uh, wat, wat wij vinden van dit kabinet Is het sowieso voor Alexander Pechtold niet moeilijk om tegen dit regeerakkoord te zijn? Want er zijn heel veel punten waar hij het toch wel mee eens is. Zeker, het verhaal van Pechtold uh, was gisteren heel, heel duidelijk voor, uh, ja, gewoon voor de bühne uh, hij, hij viel het kabinet aan op ja, eigenlijk heel voorspelbare puntjes, hij viel de VVD aan op het afbouwen van die hypotheekrenteaftrek aftrek. Terwijl D66 dat al sinds 2006 in zijn programma heeft staan. Dus dat is allemaal heel erg gezocht in de hoop dat hij er nog wat, wat van kon maken. Maar uiteindelijk ja, het is gewoon het programma van Pechtold dat hier uitgevoerd wordt. Dus hij kan er niet zo heel veel tegen inbrengen. Ja, dus het wellicht dan ook als je kijkt naar de komende, nou wellicht vier jaar, uh, uh, dat, dat dit kabinet en, en deze regering ook ook ergens een hele slimme zet is in dat opzicht dat het zich in het midden bevindt... en dat daardoor het vormen van een groot blok in de oppositie ook wel heel erg moeilijk wordt? Uh, dat, uh, dat is zeker het geval. Uh, de oppositie is versplinterd... omdat de uh, PvdA en de VVD... er middenin zitten. Want ja, nou, je hebt de rechterzijde van de VVD... nog uh, de, de PV zitten. En dan in het midden inderdaad... een blok van CDA, D66... ChristenUnie, uh, GroenLinks. En dan aan de linkerkant daarvan... nog wat kleine partijen. Uh, nou ja, misschien Partij voor de Dieren... die je daar zou kunnen zien. En in ieder geval de SP natuurlijk. En dat, uh, dat zorgt er inderdaad wel voor... De, de, het kabinet wordt... van van alle kanten aangevallen, maar tegelijkertijd het zijn het alle drie uh, heel andere manieren van aanvallen en dat is gemakkelijker dan wanneer iedereen hetzelfde vindt, omdat dat veel gemakkelijker over te brengen is. Welke oppositiepartij komt nu het beste uit de verf? Ik zou zeggen, ja, uh, ik, ik denk dat, dat dat toch de PVV is... die op dit moment met een, een totaal niet serieus te nemen verhaal komt. Want, want Wilders een verhaal... begon wel heel onserieus, hè? He? Ja, Hij ging allemaal ja. synoniemen noemen voor hoe erg het wel niet zou zijn. Ja, dit. nee, het was, het, was, het was zo flauw dat het ook een beetje ergerniswekkend werd. Uh, maar tegelijkertijd een Buma van het CDA, Pechtold van D66... die waren zo onoprecht in hun, in hun kritiek op het kabinet... dat ze eigenlijk juist enorm zouden moeten omarmen... Dat Kwam ook niet helemaal lekker over. En uh, nou ja, van Roemer weten we waar die staat. Ja, maar dat, dat is interessant, Emiel Roemer. Want Emiel Roemer heeft natuurlijk een hele vlucht gemaakt uh, in, in, in de verkiezingsperiode. Hij schoot omhoog in de peilingen. Ja. Toen, uh, toen de batten kwamen, uh, uh, uh, weer terug naar beneden. Is het ook zo dat, dat die sympathieke kracht van hem, dat waarom hij uh, in korte tijd heel populair werd, dat, dat hij wellicht dat ook weer kan laten terugkomen nu hij in de oppositie zit? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft. Uh, enorm geleden onder het feit dat hij, dat hij in het middelpunt van de aandacht uh, stond en ineens wilde iedereen van alles zien in de SP en werd hij vergeleken met Mao. Dat, dat heeft hem echt geraakt. Uh, het is, het is ja, gewoon een goede man en die kon dat niet aan. Nou ja, inmiddels heeft hij zijn zelfvertrouwen weer een beetje herpakt. Uh, hij is wat aan het oefenen met zijn verhaal. Hij kwam nu niet op, op voor de lage inkomens, maar voor de mensen die geraakt worden door de crisis. Niet eens zozeer uh, de lage inkomens, maar ook gewoon iemand met een een, goede baan, een hypotheek, komt op straat te staan, kan zijn hypotheek niet meer betalen. Mm -hmm. En dus hij, hij is uh, zijn, zijn verhaal al een beetje aan het schuiven. En aan het kijken van nou waar, uh, waar kan ik de komende verkiezingen uh, in, in een interessante partij mee worden. Wat verwacht jij de komende maanden van de oppositie? Hoe gaan ze zich vormen uiteindelijk, denk je? Ja, dat, dat is de vraag. Uh, wat belangrijk is, is de Eerste Kamer... waar dit kabinet geen meerderheid heeft. Mm -hmm. uh, CDA D66 uh, spelen daar een belangrijke rol. CDA kan in zijn eentje het gat opvullen dat het uh, kabinet in de Eerste Kamer laat vallen. D66 zou dat bijvoorbeeld met de ChristenUnie of met GroenLinks uh, kunnen doen... En dat, dat wordt een grote opgave voor het kabinet. Hoe, zorg ik ervoor, hoe zorgen we ervoor dat, dit, dat onze plannen een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer? En daar zal de oppositie ook even een, een spelletje in aangaan... van nou ja, dreigen met uh, het, het niet steunen van kabinetsbeleid. En uiteindelijk zal het wel loslopen. Maar ik denk dat dat de belangrijkste, uh, ja, de belangrijkste oppositiestrategie voor de komende maanden wordt. Nou, vandaag wordt er verder gedebatteerd en ook Mark Rutte gaat spreken... Laten we zo meteen over Rob Roosens, parlementair journalist. Het is bijna tien minuten over half zes op de vroege ochtend van woensdag 14 november 2012. We gaan even iets muzikaals aan u laten horen. Al Jay en Something Good. En something good. Vandaag leggen de Spanjaarden massaal het werk neer. In de luchtvaart, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en bij veel grote bedrijven wordt gestaakt. Aanleiding zijn de harde bezuinigingen van de regering. Iemand die gewoon doorwerkt vandaag is de Nederlander Sven Knallen. die vanuit Barcelona Nederlandse MKB'ers ondersteunt. Goedemorgen. Goedemorgen, bonafideus. U heeft vandaag zeker een rustige dag op kantoor. Wij verwachten inderdaad minder telefoontjes van onze Spaanse uh, collega's of bedrijven waar we zaken mee doen. Um, maar goed, voor ons is het een mooi dagje om uh, een hoop zaken bij te werken. En uh, ja, in, in ieder geval ook van dichtbij het nieuws te volgen om te kijken wat er allemaal uh, gebeurt. Want blijven jullie neutraal tijdens deze stakingen? Ja, we zijn zeker neutraal. Uh, ons belang is dat uh, Spanje er bovenop komt. En dat we het Nederlandse bedrijf kunnen blijven enthousiasmeren voor de kansen die er uh, bestaan. En blijven bestaan in Spanje. Ja, want wat snapt u waarom ze staken? Nou, het is nu de tweede staking dit jaar, de algemene staking. De eerste was in maart. En dat is vrij, uh, toch wel vrij snel dat een, de, de, de regering die voor het eerste jaar, het eerste jaar nog niet heeft uh, uh, voldaan... om meteen al twee grote stakingen te hebben. Dus het algemeen uh, is het, het ongenoegen van de bevolking over de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen. En... Um, Mensen voelen wel aan dat er een hoop dingen moeten veranderen in Spanje... maar zitten natuurlijk nog vast aan oude rechten. En daar willen ze nog zo lang mogelijk voor, voor knokken om die vast te houden. Ja, want er is een hoop aan de hand. Uh, uh, nog even om, om, om, om het weer samen te vatten. Wat en, en waar wordt nou precies op bezuinigd in Spanje? Nou, De belangrijkste maatregelen die worden genomen op, uh, op bezuiniging... op het gebied van de gezondheidszorg en sociale voorzieningen... Dat heeft voor met name de zwakke bevolkingsgroepen natuurlijk een uh, belangrijke impact. Het hele publieke zorgstelsel dat, dat, uh, dat wordt aangepakt. Mm -hmm. En daarnaast uh, erg belangrijk is de flexibilisering van de, van de arbeidswetgeving. En dat betekent dat mensen uh, gemakkelijker ontslagen kunnen worden en minder premies zullen opstrijken. Ja, wat hier uh, de versoepeling van het ontslagrecht uh, uh, heet. U, uh, u, u woont ja. en werkt in Barcelona. Ziet u in uw omgeving ook al, al de gevolgen van die bezuinigingen? Barcelona en ook Madrid zijn eigenlijk twee grote metropolen waarin uh, een beetje business as usual uh, hebben. Uh, we merken daar in de praktijk heel weinig van. De restaurants zitten vol. Um, er is nog steeds heel veel toerisme natuurlijk. En um, dit grote bedrijf, maar ook de middelbedrijven, die werken gewoon door. Ze zijn vaak internationaal gericht en hebben wat minder last van de crisis. Nee. Het is wel zo dat op het uh, platteland in, in de kleinere steden, dat er wel uh, verschijnselen zijn van inderdaad uh, dat de hoge werkloosheid. Dat mensen daar... Uh, ja, dat het zichtbaar is, ja. Klopt het ook dat, dat, de dat de grote steden, de metropolen... had ik gehoord dat Barcelona en Madrid juist extra veel geld in de stad pompen... omdat ze zoiets hebben van... ja, wij staan los van die armoede in Zuid-Spanje. Wij zijn de sterke hier en Zuid-Spanje zoekt het maar uit. Nou, dat niet hoor. De, de, uh, er zijn algemene fondsen en, en uh, geldstroom tussen de regio's. Die staan overigens wel ter discussie. Maar het is niet zo dat, uh, dat nu het arme zuiden, uh, zoals dat ook in Italië bijvoorbeeld, uh, geld uh, volledig aan slot lot overgelaten wordt. Er is wel onder de mensen die werken en dus hun uh, belastingen, gewoon hun belasting betalen, uit ongenoegen over bepaalde verhalen in de, in, in de kranten die je, die je leeft, dat uh, mensen zich uh, gebruik zouden maken van het systeem dat betekent dus ook dat er nu meer controles komen vanuit uh, uh, Social Security en ook vanuit de, vanuit de belastingdienst. Ja. Om te zorgen dat de mensen die werkloos zijn ook echt daadwerkelijk uh, hun best doen om een nieuwe baan te vinden. En uh, nou, er, zijn, er komen wel regelmatig wat fraudegevalletjes uh, boven. Dus wat dat betreft kan er zit nog heel veel ruimte in het systeem om dat zelf te verbeteren. Een ja. uh, unicum eigenlijk in Spanje voor de tweede keer in één jaar een algemene staking. Hoeveel keren gaan er nog volgen? Nou, dat ligt een beetje aan. Uh, de, de minister van Economie en ook de minister-president hebben aangekondigd dat ze wellicht de bezuinigingsmaatregelen wat meer gaan uitsmeren over een langere periode. Um, er is ook aangekondigd dat er een, een nieuw pakket van, van, um, van steunmaatregelen om toch ook weer bedrijven te stimuleren om, om meer te gaan ondernemen en meer te gaan investeren. Hopelijk heeft dat een effect ook op de werkgelegenheid en um, zien mensen daarin wat meer hoop. Um, stabiliseert de, de, de crisis in de woningbouw... en kunnen op die manier weer langzaam proberen wat, uh, wat naar de toekomst te kijken. Ja, er wordt vandaag een massa al gestaakt in Spanje. Ondernemers Sven Kalle vanuit Barcelona. Dank je wel. Gisteren was al het eerste deel van het debat over het regeerakkoord... en vandaag gaat het debat in de Tweede Kamer verder. We bespreken het met parlementair journalist Rob Groosens die dit uur bij ons in de studio is. Goedemorgen nogmaals. Wat verwacht jij van het debat vandaag? Nou, wat ik verwacht, uh, in ieder geval moet Mark Rutte gaan reageren op de kritiek die hij vanuit de oppositie heeft gehad. Mm -hmm. Dat kan hij eigenlijk niet doen als VVD-leider, omdat hij namens het kabinet spreekt. Uh, dus hij zal namens het kabinet gaan uitleggen dat nivelleren toch echt heel goed is. Dat het belangrijk is dat we de overheidsfinanciën op, uh, op orde hebben. En uh, nee, dat, dat, eigenlijk het verhaal dat, uh, dat, dat we al kennen. Alleen uh, nu kan hij er echt op aangevallen worden door de oppositie. Dus hij zal af en toe wel een prikje krijgen waar hij toch uh, op in detail zal moeten gaan treden. En niet alleen door de oppositie, ook door zijn eigen achterban. wat nivelleren is toch uit een boze voor de VVD? En ja, dat, uh, dat, dat is het grote pijnpunt van de VVD uh, na dit regeerakkoord. Want de achterban zat absoluut niet te wachten op de nivelleeroperatie... die dit kabinet uh, gaat doorvoeren. En uh, ja, de, de storm is nog niet, uh, uh, niet weer opgelost. Nee. En vandaag gaat. Uh, welke punten zullen we dan naast dat, uh, die speech van uh, Rutte. de meeste commotie gaan oproepen vandaag? Oeh, dat is een lastige. Uh, wat, uh, uh, ja, ik, ik denk toch dat het dan op de sociale agenda uitkomt. Waar, uh, waar, waar het kabinet toch wel flinke stappen heeft genomen. Uh, de WW-duur wordt uh, extreem verkort. De uh, WW-duur gaat terug naar, uh, naar een jaar. En daarna val je onder bijstandsniveau. Een heel jaar lang. En pas dan kun je in de bijstand terechtkomen. Uh, dat zijn toch wel heel harde klappen... die dit kabinet uh, zelfs met de sociaaldemocraten gaat, uh, gaat maken. Uh, ik denk dat de oppositie daar toch wel uh, zijn bedenkingen bij zal hebben. Ja, het wordt een, een, een lastige dag wellicht ook voor Mark Rutte. Inderdaad, omdat hij ook het kabinetsbeleid moet ja. gaan uh, uitleggen. Terwijl Diederik Samsom natuurlijk gewoon lekker achterover kan leunen in zijn stoel. En, en, en zeker op die punten waar Mark Rutte het moeilijk gaat krijgen ja uh, uh, uh, uh, yeah, de lachende derde is? Zeker, ja. En dat is het grote risico van een uh, leider... van een coalitiepartij die in de Tweede Kamer zit. Die hoeft niet namens het hele kabinet te spreken. Uh, vandaar dat Rutte ook echt zijn best heeft gedaan... om Samson toch het kabinet in te praten. Mm -hmm. Is niet gelukt. Uiteindelijk heeft de PvdA zijn, zijn bereidheid... om wat van dit kabinet te maken getoond... door de kroonprins Lodewijk Ascher in het kabinet uh, te poneren. Uh, maar dat is uh, toch voor Rutte inderdaad niet helemaal hetzelfde als dat de, uh, dat de partijleider uh, erin zit. En dat is uh, voor de VVD wel een, uh, een, een gevoelig puntje. Zie jij de comeback van Rutte nog gebeuren? Uh, het kan zeker, maar uh, ik, ik zie op dit moment een man die, uh, die toch wel een enorme knauw in zijn zelfvertrouwen heeft gehad. Mm -hmm. uh, en hij, hij moet echt even een paar stappen terug om dan weer terug te kunnen komen als de oude Mark Rutte. En ik weet niet of hij daar, uh, ja, daar toch nog wel het fut voor heeft eigenlijk. En Diederik Samson, komt hij beter uit de verf? Ja, ja, Samson die is zich de rol van staatsman aan het aanmeten. Die stond bij de, bij de presentatie van uh, het herziende regeerakkoord, zelfs in het midden, ja. uh, stond hij echt uh, nee, als een staatsman uh, te verdedigen, dat er, uh, ja, dat er harde klappen uh, gaan vallen. Uh, Samson die komt op dit moment uh, extreem goed uit de verf. En ik denk dat dat ook weer voor Rutte niet erg heel, echt heel leuk is om te zien. Nee, we hadden er uh, tegen het begin van dit uur uh, al even over Anouka van Miltenburg, uh, de Kamer Voorzitter, Zij staat onder druk. Gisteren was zij eigenlijk nog het meest opvallende aan het debat. Ja, zeker. Het De debat werd pas echt spannend toen zij zich erin ging mengen. En dat was niet omdat ze dat op een goede manier deed. Hoe gaat zij het vandaag doen? Uh, zij gaat zich uh, enorm inhouden. Ik ben bang dat het debat uh, misschien nog wel uit de hand gaat lopen... omdat zij niet durft in te grijpen. En wat dat betreft, het is toch ook wel een enorme verantwoordelijkheid... die je als Kamervoorzitter hebt. Je wordt van de een op de dag voorzitter. Je hebt geen uh, tijd om te oefenen. En uh, ja, je moet er maar in één keer staan. En het is, uh, het is haar in ieder geval niet gelukt. Uh, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat, dat ze, uh, nou ja, ook zij wat aan haar zelfvertrouwen kan werken vandaag. Maar uh, ja, het, het ligt ook voor de hand en het zou ook niet... Zo heel erg zijn als het vandaag toch een keer weer uit de hand gaat lopen. Omdat ze denkt van ik moet me inhouden. Ja. Rob Goosens, parlementair journalist. dankjewel voor je komst naar de studio dit uur en dat je bij ons was. Ja, er gaat nog een hoop over gepraat worden. Ook onder andere de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die moest van tafel. Het was een eis van een groot deel van de VVD-achterban. Het lukte de regeringspartijen eruit te komen. En gisteravond vond dan dus eindelijk, eh, gisteren vond dan eindelijk het uitgestelde debat om de regeringsverklaring plaats. In de eerste week van de kabinetscrisis leverde de JOVD flinke kritiek. Inmiddels zijn de VVD-jongeren iets milder richting het kabinet. En straks zal Mark Rutte dus het woord gaan voeren in de Tweede Kamer. We blikken er alvast vooral. Met de kerstverse JOVD-voorzitter Jarico Vos. Jarico, goedemorgen. Goedemorgen. Ten eerste van harte met je nieuwe functie natuurlijk. Ja, bedankt. Je stapt eigenlijk in de voetsporen van Mark Rutte, die ruim twintig jaar geleden door de JOVD leidde. Is er nu ook een voorbeeld voor jou? Uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk geweldig dat uh, sowieso de VVD nu voor het eerst in, uh, in jaren een keer de premier mag leven. En het is natuurlijk des te mooier dat hij ook ooit uh, landelijk voorzitter van de JOVD is geweest. En dat hij in ieder geval. Uh, bij onze organisatie betrokken is geweest. Nou, dus misschien zien we jou ook wel over twintig jaar als premier. Nou, dat is toch wel wat erg ver vooruit lopen. Uh, eerst maar eens wat maken van waar ik nu mee bezig ben... en uh, dan zien we het tegen die tijd wel weer verder. Nou, laten we gelijk even teruggaan naar die politieke werkelijkheid. Je bent vast opgelucht dat de inkomensafhankelijke zorgpremie is verdwenen... maar die nivellering die blijft. Is dat aanvaardbaar voor de JOVD? Uh, nou ja, laat ik inderdaad allereerst zeggen dat we heel erg blij zijn dat die inkomensafhankelijke zorgpremie nu van de baan is. Um, kijk, los van het feit dat die premie uh, niveleerde. als het ook zo dat je daar een heel stelsel dat net een paar jaar goed functioneert de nek omdraait. Um, en we zijn blij dat dat in ieder geval van de baan is. Eerst is het natuurlijk wel zo'n nivelleren blijft. En als COVD blijven wij ook tegen uh, nivellering. Uh, en dat is wat ons betreft uh, om die reden, dat je daarmee heel veel groepen over één kant scheert. Um, als je inkomens dichter bij elkaar brengt, zeg je eigenlijk indirect... mensen met een lager inkomen, daar plak je een etiket op van... jullie zijn zielig. En dat is natuurlijk niet zo. Um, er zijn heel veel mensen ook met een lager inkomen... die gewoon elke, uh, elke dag uh, hard hun best doen om er wat van te maken. Um, en die je moet het niet gelijk zielig noemen. En dat doe je wel met nivelleren. Dat vinden we niet goed. Aan de andere kant is het ook zo dat je mensen met hoge inkomens... Um, ja, eigenlijk een soort van straf heeft. We noemen het al een jaloezie-tax... En dat is misschien ook wel zo, want aan de mensen die aan de hogere kant van de inkomensgrens zitten... die werken natuurlijk elke dag net zo hard. En dan is het onrechtvaardig om te zeggen, jullie leveren wat in. En de anderen die krijgen er wat bij. Dus dat principe, daar blijven wij tegen, maar we zijn blij... Uh, dat in ieder geval het uh, onzalige plan van de zorgpremies nu van de dag is. Die nivellering blijft, maar is dat ook niet verstandig in deze economische tijden... dat in ieder geval aan het sociale stelsel nog wat wordt gedaan? Nou, dat, dat, dat is een. Nee, dat denk ik zelf niet. Uh, ik, ik denk dat ook in deze tijden dat het zo is, dan natuurlijk moet er voor iedereen aan de ondergrens. Uh, of in ieder geval iemand die echt niet meer kan en echt niet rond kan komen. Daar moet altijd een mogelijkheid van zijn. Net zoals Rutte gisteren ook zei: werk moet lonen. Ook voor mensen uh, die wat minder verdienen. Dat staat natuurlijk overeind, Maar ik denk zelf niet dat nivelleren een doel op zich moet zijn. En dat is natuurlijk wel wat hier gebeurt. Je moet kijken naar het individuele geval. Niet een groep van lagere inkomens over één kant scheren. En uh, daar een etiket op plakken. Jij bent zielig. Je moet kijken naar een individueel geval. Mensen die ondersteuning nodig hebben, die zullen dat altijd moeten krijgen. Maar mensen die dat niet nodig hebben, die hoeven dat ook niet automatisch te krijgen als het niet nodig is. En dat staat voor ons boven water. Uh, nivelleren is geen doel op zich. Ja, bel belangrijk geluid op links is natuurlijk dat de, de inkomensverschillen uh, de, de afgelopen jaren steeds groter zijn geworden. Is dit dan niet toch gewoon een soort van correctie daarop? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. Oké, okay. we hoorden premier Rutte gisteren ook al uh, tijdens de regeringsverklaring. Hij zei er dat hij handelt in de traditie van Willem Drees en Ruud Lubbers. Grote namen. Wat vind je daarvan? Nou ja, ik ben in ieder geval uh, erg positief erover dat hij gisteren uh, zijn excuses aanbad... ...ruiterlijk toegaf dat hij een fout had gemaakt. Dat ja. was natuurlijk ook wel nodig. Uh, iedereen was erg ontevreden. Wij als COVD zeiden ook, ja, dit kan gewoon niet. Dit plan, het is belachelijk dat het er zo ligt. Uh, dat had er nooit door mogen komen. Uh, het feit dat hij daar excuses aanbiedt, nou, daar zijn we in ieder geval erg blij mee. Uh, kijk, we moeten natuurlijk verder. Uh, als alles goed gaat, is hij toch uh, minimaal nog 4,5 premier en geeft hij leiding aan het kabinet. En dan is het ook goed dat je niet altijd maar om de boel heen draait en blijft liegen. Uh, dat hebben we in het verleden al wel vaak, goed, vaak genoeg gezien. Mensen waren kwaad, er zijn nu excuses aangeboden en dan moet je ook verder. En dan moet je er ook een keertje uh, vrede mee hebben. Iedereen maakt fouten uh, en op het moment dat je excuses aanbiedt en je verandert de plannen... dan moet het ook een keer goed zijn. Natuurlijk zeggen wij wel, uh, de plannen zoals ze nu liggen, daar vindt nog steeds nivellering plaats. Daar zijn we nog steeds niet bij mee. Maar ja, er moeten natuurlijk ook compromissen gesloten, kunnen of gesloten worden. En dan vinden we dit in ieder geval een minder ernstige maatregel... of minder erg uh, dan wat uh, hiervoor lag met de inkomensafhankelijke zorgpremies. Nu gaat Rutte vandaag ook reageren op alle reacties. Wat hoop je te horen van hem? Uh, ik hoop in ieder geval dat hij het eerlijke verhaal blijft vertellen. Uh, kijk, het niemand, zal het leuk worden de komende tijd. Uh, maar als je daar maar gewoon eerlijk over bent, dan is het goed... Uh, ik denk ook niet dat hij, uh, ja, hij, moet zich niet al te veel gelegen laten liggen natuurlijk aan de geluiden van uh, uh, de SP, dus Roemer aan de ene kant en Wilders uh, aan de andere kant. Uh, hij moet gewoon zijn eigen verhaal vertellen. Ik denk dat dat het beste is. Uh, je ziet natuurlijk ook wel uh, dat er vanuit twee hoeken vanuit het midden wordt nog een soort wanhopige poging gedaan om oppositie te voeren. Uh, als je kijkt naar wat, uh, wat Sybrand Duma doet van het CDA. Uh, ja, dan begint hij eigenlijk een beetje de Geert Wilders van het midden te worden. Altijd ongenuanceerd en overal tegen. Uh, ik denk gewoon dat ze, dat ze voort moeten gaan met het beleid dat is ingezet. Uh, als het ons waren de scherpe kantjes er nog wat meer afschaal. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je accepteren dat er compromissen gesloten moeten worden. En uiteindelijk accepteer uiteindelijk... jij ook de nivellering? Uh, ja, accepteren is een groot woord. Uh, maar op een gegeven moment uh, moet je begrijpen wat er ligt. En natuurlijk blijven we tegen nivelleren. Uh, wij hebben ook gezegd, misschien hadden we beter op andere punten uh, heronderhandeld kunnen worden. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van immigratie en integratie is het zo dat de VVD op heel veel punten uh, heel veel zaken heeft binnengesleept. Uh, wij hadden liever gezien dat daar misschien de PvdA verder tegemoet was gekomen door de VVD dan op het gebied van nivelleren. Uh, maar het is nu wel de werkelijkheid zoals die er nu ligt. Uh, en dan moet je daar ook vrede mee hebben. Ja. JLVD-voorzitter, Jariko Vols, dank je wel. Het debat om de regeringsverklaring is vanaf 11 uur te volgen... via Politiek 24, Nederland 1 en natuurlijk hier op Radio 1. En daarmee is het bijna zes uur geworden. U luistert nog steeds naar Radio 1. Goedemorgen, wrijf nog even goed de ogen uit. En pak een dubbele espresso, net als dat Lara Rensens zojuist al heeft gedaan. Proost, zij presenteert zo dadelijk met Marcel Oost het NOS Radio 1-journaal. Om zeven uur op Nederland 1 is vandaag de dag weer van WNL. En dan ontvangt Eva Jinek natuurlijk weer de laatste gasten in vandaag de dag. Ook vanavond. WNL, nieuws in de nacht.